gebeurt bij Den Haag in de buurt op de A4. De zoete rijndijk in beide richtingen vertraging, de afrit naar de NL verzamelijk dicht.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 De Yaris TS ziet er superstoer uit, met onder andere 17 inch lichtmetalen velgen, sideskirts, achterspoiler, ledremlichten en sportstoelen. De nieuwe Toyota Yaris TS testen. Carglas repareert. Carglas vervangt. Arthur Heesen, filiaalmanager van Carglas Veldhoven. Een kapotte voorruit, dat overkomt u niet? Nou, ik kan u vertellen, sneller dan u denkt want een klein sterretje wordt vroeg of laat een grote barst. En dat gebeurt altijd wanneer het u niet uitkomt. Vorige week nog, er kwam iemand bij ons binnen... die te lang met een sterretje in zijn voorruit had doorgereden. Hij ging een spoorweg over en krak, een barst in de voorruit. En dat vlak voordat hij op wintersport zou gaan. Dat werd dus een nieuwe voorruit. Gelukkig kan dat bij Carglass snel en goed... maar het was beter geweest als hij eerder naar ons toe was gekomen. Want als zo'n sterretje nog klein is... dan repareren wij het direct met onze speciale HPX2-hars... Dan is de ruit gegarandeerd weer net zo sterk als daarvoor. En de reparatie is in de meeste gevallen voor u nog gratis ook. Hij kon in ieder geval veilig richting Oostenrijk en wij hebben weer een tevreden klant uitgezwaaid. Ga daarom naar www.carglas.nl of bel 0800 0406.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 elke afkondiging nadenkt. Het is... Welcome! Ja, ja, hij gaat ook carnaval vieren dit jaar. Hij is verkleed als lopen buffet. Het is Miguel. <laughs> uh, warm of koud? Wat heb je liever? Uh, half Welke okay, half wou. Als er iemand een hekel is die... Uh, nee, iemand is die een hekel heeft aan carnaval, dan moet dat toch wel zijn, Gerard. Nou, ja, hoe het met jou zit, weet ik niet. Maar aan je feestneuzen zien, zit het wel goed, meneer. Feestal! Nee, man, we willen al een half uur aan het indrinken. Oh. Ik haat carnaval. <laughs> Wij zijn... Maar ik moet je zeggen dat clownspak het staaltje beeldig. Mooi, hè? Clowntje. Maar dat park had niet geholpen. <laughs> het ziet er het best geinig uit. Ja, mijn Nou, kom. Gezellig in mijn nest. En even de straat. Ja, dan zit stad. mini, even de stad. Eerst even de stad. Eerst niet? E, e, e, e. Nou, stad. Eerst even de stad. Eerst even Vegan! I had a dream we went away, left this city for a day. You took me south with. Dance, do you really like me? He, he, lekker is dat weer. Blij dat ik zit, mensen. Ja, <laughs> oh, wordt het zo'n avond? Nee, laten we dat dus niet doen. Hey, laten we die doen, hè. Zo, zo geen avond, het is weer weekend, mensen. En het is een weekend waarvan je denkt... oh, oh, oh, oh, die gaat de boek in. Oh, wat ga je allemaal doen dan? Ik ga uit... <laughs> Het is uh, zo lang geleden. Ik moet er weer eens. Ik ga echt, echt morgen echt euh, de jongen. Ik... Cafés van Nederland barricaderen deuren. Ja, maar ik wil ook weer eens gewoon uh, de lekkere discotheek. De discotheek? Ja, gewoon even knallen. Je is toch een club tegenwoordig? Een club bedoel ik dan. Een club, hè? En ik ga morgen de club in. De club? Ja. Welke? Ja, die uh, kaartclub. Nee, nee, nee, nee. Nee, echt. echt Gees, stap uh... je? Stappen, joh? Ja. Uh, uh, What's the occasion? Ik kan een keer. Ik heb een keer niks. Ja, maar wat ga je doen? Uh, nou, waar, waar bijvoorbeeld? Ik uh, zat te denken, laat ik nou eens niet naar het zuiden gaan hè, dit weekend, want nee, dan ben je niet aanwezig. Nee, doe dat dan niet. En uh, om nog verkleed als lopend buffet die kant op te <lacht> gaan. Ook een beetje sneu. Dat schijnt dat dat echt iemand heeft gedaan vorig jaar. Dat uh, Sander de Heer, die dus heel erg van een carnaval viert, heeft vorig jaar iemand gespot die echt daadwerkelijk als lopend, als lopend buffet ging. Onvoorstelbaar, hè? Ja, met z'n twee tafeltjes in, biertjes erop gezet. En knallen maar. Ja. Nee, maar je hebt in ieder geval plek zat om je, om je biertje kwijt te ja, kunnen. Dat scheelt dan weer, ja. Maar nee, niet naar het zuiden, dus? stadje, denk ik, hè? Utrecht, oké. Okay. Zo, inwoners van Utrecht, u bent uh, gewaarschuwd. Ga je studentjes scoren? Uh, nou, dat hoop ik toch niet. Dat zal mijn vrouw niet leuk vinden, hè? Oh, die gaat mee? Die gaat, die gaat wel mee, ja. <laughs> <laughs> en jij, oh, bent dat stappen. Jij bent uh, geen uh, carnavalstype ook? Nee, nee, nee, nee. Nee? Nee, ik kom van oorsprong niet uit Zuiden, dat helpt dan niet echt. Dan weet ik wel dat er we in het oosten zitten ook wel wat carnavalconglomeraten. Een beetje ja. het, het katholieke uh, dorpleven, uh, uh, Dat dan wordt het flink gevierd. Maar ik, ik, ik heb er helemaal niks mee. Maar uh, iedereen die wil uh, veel plezier. Ik, uh, ja, mijn weekend is weer niet wild. Zoals het nu uitziet, mijn zus is vandaag jarig. Oh! Ja, uh, en dan gaan we morgen een feestje mee vieren. Dus het wordt toch wel drank? Ja, dat wel hoor. Precies. En uh, zondag gaan we met een heleboel collega's uh, een hapje eten. En het is uh, onbeperkt gamba zeten bij de oh. tent waar we naartoe gaan. Dus uh, ja, ik denk dat ik vrijdag nog stink. Onbeperkt gamba's zeten. Ik ken dus twee mensen die er ooit naartoe zijn gegaan. Nooit, Nooit meer me van me nee, Ja, ja. <laughs> Onbeperkt gamba's. ook niemand die even op de remtrail trapt. Oh, nee, hoor. ik zou nu stoppen. Nee hoor, explosies all over. Maar geen reet uit. Het, het wordt echt een, een, een bagganaal, dat wil je niet weten. Dus ik heb wel zin in het weekend en helemaal met 15 graden die ja, het gaat ja, worden. Even tussen ons, hè. Nou. Maar ik weet niet hoe met jou zit. Maar uh, daar hangt een, een mespuntje lente in die lucht. Echt, hè? Ja, het is echt lente. Echt, ik bedoel, ik, ik, ik, kroken ze komen overal op plekken. Ik denk, nou, ik dacht <laughs> niet dat het nu de, de tijd voor is daar. Het erg is, de ah. hele winter was het 7 graden. En ja. dan, dan zit ik van, uh, oeh, klimaat, klimaat. Maar vandaag. Genieten we er wel! Lente! Man. Ja, het is echt. Ik heb het echt, ik merk het overal al aan. Ja, Alles jij overboord De hond heeft vandaag al uh, in het water gezwommen. Ik heb gisteren buiten gegeten. Was jij dat? Ik heb een verkouden, joh. Ja. ja, dat is wel het drie. Ik heb ook in een, een t-shirt vandaag. Ja, dat is een beetje overdreven. Je kan zien, zin, ik, ben, ik ben volgende week verkouden, want dan, dan ga ik me helemaal los. Ik heb net een jou zaten, dat nog wel. Ja, maar het grappige van dit land is, want je kunt je echt niet kleden op dit land. Over oh, oh. twee weken zitten weer een anderhalve meter sneeuw. Ja, ja. dan komt de Elfsteden toch weer. Ja. Dat weet dat je echt je hoor? Wel. Dit ja. land? Het, dus dan heb je een klein voorproefje gehad van. Aha, en uh, dit was het dan. Dag. Dit, dit wordt het in september, mensen. Ja. Dat Het is een kleine preview. <laughs> ja. En tot die tijd heel veel uh, eerst sneeuw, daarna regen. En nou uh, ja, u kent het allemaal wel. Het is Nederland. Ja. Wat zit er in dit programma vandaag allemaal? Want we hebben een uh, bijzondere aflevering, zoals elke week natuurlijk, van uh, Extra Weekend. Want. We, we hebben we zometeen... we gelijk, we gelijk oh. overigens op naar de gast. Nee, ja? nee, de gast bewaren we nog ja, even. Ja, nou, ik, ik nee, denk ik dat ik... het wel een aardige is als we zo meteen toch gaan beginnen... met het eerste reguliere item van de show. Ook wel bekend als dat we eens gaan kijken wie je wel carnaval gaat vieren. Want het ja. wordt door het hele land gedaan, dat weet ik zeker. Je hoeft ja. echt niet uit zuiden te komen. En wat ga je doen? En uh, nou ja, maar ook als je het juist niet gaat doen, weet je wel. Wel maar, maar vast. Heeft, uh, de carnaval 1336, dus de carnavalstatus op 09091336. En dan behandelen we dat zometeen in... De wildplik! Ja. Op de voet gevolgd door. The voicelift! U kent hem wel. Met daarin weer een bekende stem. En Fernanda, die had ik ook alweer. Oh ja, ga je niet raden. Nee, nee, nee moeilijk, maar weer, moeilijk, nou, moeilijk. moeilijk. hij is niet zo, niet zo extreem moeilijk als vorige week. Met Jack van Gelder, die was niet te doen. Ik denk dat deze zeker in variant 4 en 5 voor de intimie, wel te doen is. Oké, okay. Maar dat uh, komt later. Ik heb alleen geflauwd eventjes uit mijn hoofd wat we weg kunnen geven. Nou, wat jouw. dacht je van het... Uh, we, we, we wippen het weekend opener. opener. Maar natuurlijk, ja. Het uh, design is helemaal uh, in uh, volle gang nu. En ja. er komen ook bierviltjes. Die zijn er, hoor. Goed, hè? Ja. Hey. En ontworpen door ons, hè? Ik dacht het wel, zeg. Nou. Ho. En uh, ze liggen nu nog in het magazijn. Het magazijn, Ma hè? Maar het magazijn, hoor. Ja. En, echt, uh... en uh, ik uh, ga ook even bij deze roepen dat we ook de nieuwe CD van Fallout Boy bij weggeven. Echt? Ja, Infinity on High, waar iedereen heel erg blij van gaat worden. Die gaan we ook weggeven. Weer van een vrachtwagen gelazerd. Uh, ja. En jij stond daar toevallig met een mandje heel onder? Heel gek. Ben je toch een wereldkerel? Ben je ja, toch? het is wel, sinds ik die verkeersdrempel voor mijn deur heb geïnstalleerd gebeurd dat Ja, vijf, dat gebeurt vaak. Hé, een flat screen. <laughs> Hoppen, ja. Extra 3 fm Weer een flat screen. Oh. oh. Je ontdekt de mega hits op 3FM. Deze week. Deze week. Good things End, 3FM. Als een motor die langzaam eindigt met het werken ervan. Eigenlijk is het uh, de nieuwe Kelly Family, hè? Is dit de Kelly Family? Dat ja, is gewoon een familiebedrijf. Het zijn uh, drie broers en één zus. Oh, echt waar? Ja, Zover was ik nog niet in de bio? Ja, ik, dus ik hoop dat Er wordt nog wel eens wat afgerommeld binnen Bench. Maar ik mag leiden dat het hier niet gebeurt. Goed dat jij je verdiept in dat soort dingen. Want ik heb de ja, bio ook gezien. En ik was al een nieuwe Nederlandse... En daar stopte ik. <laughs> nee, het uh, zijn... Om um, precies te zijn, maar dan maak ik me ook even af, hè. Iwan, Cyril, Dave en Colette Schiphorst. En ze zijn heel jong, hè? Uh... Ja. Dat staat er natuurlijk niet bij, zie in je gezicht. <laughs> nee. Nou goed. Nou, ik zie de foto. De, de, de 30 hebben ze nog niet gehaald, hoor. Het is in ieder geval de 3FM mega-hit Mega hit van nou ja, deze week. Voor de laatste keer. Ja, want uh, morgen hebben we Mika. Oh. Yeah. Ja, fijn, fijn, fijn, fijn fijn, Kelly. fijn, fijn. Het wordt lente, dat is ook weer zo'n nummer, hè? Lang leven de lente. Echt, echt, echt, echt, echt. Bloemetjes en bijtjes en boompjes. En... Vandaag weer uh, thuis de hele tijd mogen genieten van een plaatje wat er weer in maart uitkomt. Van ik ook denk oh, lente, lente, het lente. Dit over de view. Ja, ja, die is. Zo, teams, ja, we ja. moeten even ons plasje ophouden. Even plasje ophalen. Hij heeft nog niet uitgelopen, maar uh, wij, wij genieten in stilte over platen die. ...in april gaan komen. 2009. Ja, ja. Dat is net met de lente. Weet je? We nu krijgen nu een voorproefje, maar straks helemaal. Ja, maar die Mika is al een heel fijne voorbode. Ja, daar heb ik de, de hooikoort zo weer voor over. Zo je lekker je al weer... lente. Oh, als ik Mika hoor, begint de te niezen. Zo'n lenteplaat is het. Er zit stuifmel op die single. Ja, dat ja, is mijn schuld. Sorry. Ik eens kijken wat er gebeurt als ik dat doe. Hè. Daar no, <lacht> 7 uur, half 8. Het is ja. tijd voor, denk ik... Uh, deel 2, hè? Deel 2 van de inhoudsopgave. Want uh, als we dan uh, de voicelift en de wilprik hebben gehad... ...dan zitten we alweer uh, na achter. Ja. En dan is ze er, hoor. Dat is, ja, en het leuke is, ze heeft me er straks al gebeld. Zo van, hé, uh, hey, uh, was het nou volgende week dat ik moest komen? Dus ik denk, Jezus, oh, nee! Nee, nee, nee, nee, dat is deze week. Maar goddank, het is uh, in ieder geval gelukt. Uh, ze komt, ik heb het namelijk over... Nou? Lucille Werner! Oh! Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oh, dat is even fijn. Ik bedoel, die van... Uh, die van Lingo. Die van uh, Lingo, Lingo de, met, met, met, de, met de ballen, en uh, waar, waar jij laatst op de gas was. Ja, da da dat programma. Je zegt, ik kom alleen langs als jij weer bij mij komt. Ja. Leuk. Dus okay. We hebben één grote incestueuze bende. Hey, het werd wel een keer tijd ook. Ja. De, hè, het is, uh, Lucille is een leuke meid. En ik ken haar nog van vroeger, want we werkten allebei bij de Aafrona. Dit zei uh, Forget the Picture. Oh nee, dat was <laughs> ik. Ik deed Forget the Picture. Zij deed Get the Picture. Dat was het de mente-opgave, Ja. Dan laat je een foto picture. van je kleinkind zien. En dan, uh, nou, no, wie was het? Ik kan niet. <laughs> nou, dat. <laughs> <laughs> en zij komt straks hier uh, met ballen. He? Ja, ik heb gevraagd of ze de ballen mee wil nemen. Echt, de, de ballen? Ja. Er bestaat de gouden bal nog steeds? Ik heb helemaal niet gekeken. Nee, de gouden bal is uh, uit het spel verdwenen. Oh, okay. Ja, Giel was er, hè? Ja, dat is wel. Mijn vader heeft ook ooit twee keer meegedaan aan Lingo. Echt? Ja, maar dan was nog in het François Boulanger-tijdperk. Oeh, lang geleden. Ja, gewoon echt als kandidaat. Hoor, hè? Dus gewoon echt uh, briefkaart sturen... en dan uh, Meme... naar zo'n selectiedag met mijn oom... en dan meespelen. Wauw. Ja. Echt? Hebben we nog een tv van gekocht thuis. Speciaal voor die aflevering heb je tv nee. gekocht 내 마음 <웃음> Van de opbrengst, een nieuwe. Ik denk, hoe wist je nou dat, het, dat, dat op tv was dan? Nee, nee, nee we hebben toen, we, het was wel uh, heel fijn dat hij had gewonnen. Want toen konden we wel eindelijk het verschil zien tussen de rode en de blauwe ballen. Want toen kreeg we kregen gewoon een kleurtelevisie thuis. Ah, je kreeg er een kleur van. Ja, absoluut. Ah, Oké, okay. nou goed, ja, zwart is een kleur en wit is een kleur. Dus hij maakte vroeger al de grap Ik We hebben ook een kleurtelevisie. We hadden al veel eerder een kleurtelevisie. Want ik weet nog dat de eerste keer dat, dat die klusjesman bij ons de kleurtelevisie aansloot, was het eerste wat ik zag: de leader van Sesamstraat. En het was echt alsof ik op mijn zesde een trip had, joh. Hey. Wauw. En dan zag je hem me zo met een vliegtuigje door Sesam vliegen, die gekke Tommy. Boei. En al die kleuren en. Wow, daar en bleef erin. En tegenwoordig moet je daar een pilletje voor meer. Oh, niet eens meer. Ik zet weer gewoon sesam aan en ik ben we helemaal weg. Oh. Ja, wow. echt. Ja. Dat is goedkoop, hij worden. Goed hè. Hey, dus dat ah, is ah. Werner. We gaan haar nou natuurlijk even van de reality check hangen. En uh, ja, even kijken hoe, hoe ze eruit komt. Even bij de ballen grijpen. We hebben natuurlijk uh, ook nog het woeit dat koei. Cool. Ja, dat is een mooie vandaag hoor. Ja, is dat ja. een mooi woord? Ja, weer sesumsraad trouwens. Oh, echt waar? Ja. Oké, okay, dus mensen die sesumsraad gezien hebben afgelopen ja, week. Oh, die uh, oh. kat in bakkie hoor. Kat in hey. bakkie. <laughs> en we hebben natuurlijk ook nog... Operation DJ Sandstorm met een fantastische mix. Die heeft zichzelf uh, vorige, vorige week zo ongelooflijk overtroffen... dat het bijna moeilijk wordt om... kan bijna niet. Het hè? kan. Die week was zo goed. Bijna niet mogelijk om daar nog overheen te gaan. Nee, dat is echt dat is sowieso moeilijk om over Dietje Sans om heen te gaan... want hij is uh, bezet. Nou ja, uh, Zijn vriendin zal het toch wel eens doen, neem ik aan. Huh. <lacht> nou <lacht> goed, ja. en, uh, we gaan, uh, laten we beginnen dan uh, tot zover uh, uh, de inhoudsopgave. Ja, we hebben dus, alles gehad. Tijd op... voor... De, de Wildblik! Eens even kijken hoe de sfeer in die landen is... Hallo, goedenavond. Het is extra weekend met wie? Met Peter. Peter! Hey. Hoe is de? Goedenavond! Hey, Hoe is die sfeer bij Peter? Ja, die Peter zit op dit moment nog in de auto. Oeh! aha, klinkt als dus een lekker weekend. En luisteren naar extra weekend natuurlijk. We ja, gaan een speciaal stukje rijden als wij beginnen. Ja, nou, ik ben in ieder geval nu nog uh, een uurtje onderweg. En dan moet ik weer 2,5 uur terug. Dus, uh, zo, ik ja? kan er even luisteren. Had Lijkt je dan aan. niet gewoon op dezelfde plek kunnen blijven? Ja. <laughs> Lijkt me veel logischer. Ja, ja, ja, ja, dat zou kunnen, maar helaas, het zijn niet zo. Toch niet, uh, want een blind liggen weer, hè? Ja. Maar toch fijn dat je even ons. Uh, doe jij aan carnaval, Peter, of niet? Ik uh, doe zeker aan carnaval. En wat trek je aan? Ja, Vrouwen. ik heb een heel assortiment aan spul. Een open lende ook. Ja, <laughs> die, die moest je eens weten. En wereldproblematiek, heel erg. Een lakeienpak heb ik, een Tiroler pak. Oh, je hebt er meerdere. Ach, ik heb een hele kast vol. Een Tiroler pak met, met, met uh, lederhozen. Lederhozen en zo. Ja, precies. Oh, alles troppend fekk... eraan. Het gaat weer hozen in Limburg, ik hoor. <laughs> ja. zo, joh. Oh, jo, nee, En waar vier je carnaval? In Vanlo. Vanlo? We moeten wel even weten hoe Venlo heet met carnaval. Want dat krijgen we natuurlijk de hele avond terug. Ja, ja, ja dat heet gewoon Vanlo. Hè? Nee, dat kan <laughs> ja, niet nee, ja. nee, dat kan niet waar zijn. We hebben niks te lampen gehad en niks te... Hè, Goh, we hebben gewoon Venlo. Ja. Venlo en bier, klaar. Maar wij noemen de carnaval niet carnaval, maar vastenlovend. Ja, Vastenovend. Omdat het dan... Ja, nee, oké. Ken klassiekers, hè? Vlak voor het vasten. Ik hoor het voor de eerst, maar dat geeft niet. Ken je de oorsprong van carnaval? nee. het is, De vastentijd breekt aan. Dat is de 40 dagen voor Goede Vrijdag. Nee, voor Pasen. Pinksteren. Het is de katholieke Ramadan. Pasen, als dat, als, als, ja. Ja, dat vind ik een hele. Peter, het is gewoon de katholieke versie van Ramadan. Alleen, Eigenlijk wel. In plaats van niet eten, wordt er alleen maar gedronken. Nee, nee het, ja, voor die tijd. Eh, het zijn drie dagen voordat die tijd aanbreekt. Alleen niemand vast meer. Maar het feest er vooraf, nou, dat pikken we nog dat even mee. Ja, typisch weer. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <hijER> ja, ja, ja. Nog, okay. even, nog even het beest uitlaten. Heel goed, uh, nou, Peter. veel plezier dan. Nou, maak er een foto van, van het beestje. Ja? Ik zie hem van de week, hè? Jawel! wel. Zo. Doei hoi! Zo, nou een stukje educatie ook nog even erin. Goed hè? We zijn lekker bezig hier. Ja, de veel plek! Uh, wie is hier? Hallo. Hallo. Oh, oh. met, met wie? Met Jurid. Jurid! Hoe is het jongen? Goed. Hoe ziet jouw uh, vrijdag. Uh, nou, laat ik zo zeggen, hoe ziet je weekend eruit? Nou ja, uh, zaterdag in de cannabiswagen. Oh, ja. En uh, zaterdagavond dan uh, uh, uit. En dan ochtends ochtend, ochtend vroeg weer op de carnavalswagen. En dan uh, zaterdag weer in de kroeg. Ben je en dan maandag of het eerste uur. En maandag het eerste uur Nederlands doet. Oef. Nee, dat, we, dat gaat een lekker Nederlands worden dan. <lacht> ja. Jongen, ik denk dat je woord praalwagen niet even met je hoofd kan als je daar als je zit. Kortje <lacht> weekend Praalwagen. <lacht> ja. hey, maar wat doe je op de wagen? Ben je prins of bestuur je het bende of wat, wat doe je? Nou ja, ik ben eigenlijk uh, radio DJ. Oh joh, dat ben je niet. Echt waar? Ja. Nou, daar gaan we. Nou, eh, uh, nee. Uh, hallo, hallo, uh, hier op de radio. Uh. Nou, dat wordt een goede uitzending hoor ik alweer. Prachtig. Waar, waar doe je het? Ben je lokaal om op de oplofte de blauwe geintegel in West-Nederland? Uh, ik doe het gewoon in uh, ja, de kro Krootkokers in Wognum. De, de kokers. ja, ja. <laughs> nee, dat, zijn de radio, dat is een goede zender. Ja, bij, uh, nou ja dat is een oud thema. Radio de Klootkokers. De klootkokers, De, de klootkokers, Non-stop hits. <lacht> nou, klinkt voor geen meter. Maar ik wens je er heel veel succes mee. Dank je. En vooral met Nederlands. Ja. ja ik zou ja, je denken maandag kan wel lukken. Succes, hè? D Daag. Daag. Dag. Dag. Ik kom maandag bij het Nederlands. Wat had hij mondelingen, of niet? Ja, ik denk het. Ik kon mondelingen. Nou, daar gaan we dan, hè? Ja, daar gaan we dan. <lacht> oh, god. Oh, <lacht> Oh, oh. Nou, dat is een min 2. Weet je, nou, dat is lekker cijfer moet ik dat. Zullen we nog eentje doen? Ah, ik ja, waarom ook niet? Hallo, extra weekend. Oh, die zit midden in een optocht. Hallo! Ah, ah, ah. hey. hey. hey. hey. Wie ben jij? Ik ben Martijn. Martijn! Hey. Nou, nou? Waar zit je? Uh, in de auto? Ja, dat hoor ik, maar uh, wat heb je aan? Uh, qua radio dan, uh, muziek en zo, niet qua kleding. Uh, ja, zo'n foute party-party CD. Oh, je zit echt in het carnaval, Oh, Heerlijk, twee dagen vrij, met toch van vier dagen zuipen. We al alvast begonnen, hè? Ja, <laughs> ja dat moet toch ook? Hey, en uh, wat ga je allemaal aansproken tijdens het carnavalsgeweld? Eh, uh, geweld? Zuipen. Het is het enige? Uh, ja, en verkleden misschien. Oh, als? Uh, uh, ik denk als snappie. Snappie! Ah, dit is nog heel erg 2005. snap je dat niet, man. M'n kabel en alles. Ah joh, zolang jij draagt, blijft het retro, hè? Ja, dat moet ik zeggen. Heel goed. Heerlijk, toch? Nou, maak je een foto van jezelf? Ik zal het proberen. En stuur hem naar ons graag. Oké. Okay. Veel plezier, hè? Allah! Oh, oh ja, Allah! Allah! Het is zuipen en schreeuwen, dat is het hele carnaval eigenlijk. Echt, ja, en he? seks. Is daar is het... schijnt het allemaal om te gaan. Ja, dat heb ik dan nog nooit echt uh, ergens tussendoor... Uh... Nee, maar dat zal niemand hardop zeggen. Maar daar gaat het wel om. Nou, neem even bijvoorbeeld, we hebben bij 3FM we hebben twee echt die-hard carnavalvirus. Sander de Heer, als een oorlog uh, sprong Limburg... en Paul Rabbring heeft hij erin meegesleept. <laughs> Jij denkt dat hij het hele weekend... Uh... Nou... Het zou kunnen. De kans bestaat. Dat Paul in zo'n zo limbus geweest. Hé, hey meisje. Zal ik jou zo laten zien wie de mol is? <lacht> Wil jij de mol zien? <lacht> nou, uh, zullen we nog eentje doen? nog eentje. Oh, dan. Eentje dan, oké. Okay, en dan houden we wel. Hallo? Hallo, Gerard? Ja, en Michiel, hè? Hé, hey, Michiel. Ja, ja, ja. Je zwemt met Maarten. Hé, hey, Gerard, ik heb even een vraag aan jou. ja hey, ja... Nou ben jij vrij dit weekend en ik hoor dat jij niet eens gaat carnaval! Nee, sorry. Ik, uh, dus, ik kan het psychisch niet aan. Dit is je kans! Je kan nooit! Nou kun je, ga er genoeg in! <laughs> ja, nou, misschien ga ik. Ik ben ver, verkleed als, uh, als Disjochie. <laughs> je herkent me vast niet! Oh, oh, oh, Al, als je denkt dan op Jure Nieuwe huizen. Dat ben ik het! Ja. Haha, je hebt dat als je nu nieuw aan hebt. Ja, niemand herkent me. Hij wordt een toch leuk, joh, dat is toch gezellig? Nou, ik kom wel even kijken, ik ben helemaal benieuwd wat jij aan hebt, namelijk. Uh, jij weet wat ik aan heb, ik ben namelijk als uh, praatpaal. Als praatpaal? Oh, oh, oh, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, als er een heleboel mensen ineens tegen je gaan praten, dan zouden wij het kunnen zijn. Ja, ja, ja, ja. Wat ook een idee is, Gerard? ga je eens Johnson Hoka. Oh, nou is de. John Zahoka! Dat is een idee. Dat... John, jongen. Ja, maar... Hoi, hey Gerard. John Zahoka gaat als de zanger van Hot Chocolate. <laughs> dat doet hij altijd. Dat doet hij al jaren. Ja, sowieso. Ja, dat is wel waar. John, jongen, goedenavond. Hé, hey Gerard, hey, Gerard, goedenavond. We zaten in Michiel met je gerookt. Hi. Hey. Het is tijd voor. Helemaal goed, helemaal goed. Ik voel me weer helemaal thuis. Ik heb nog twee files. Eén in de regio utrecht op a 2 naar Den Bosch. Er staat bij Zaltbommel 2 kilometer. Komt door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer open. En in de regio Den haag op a 4 komen we vanuit Amsterdam. Er staat tussen Roelofaarsveen en, en Dijk een file van 5 kilometer. En ook daar is een aanrijding gebeurd. Hey, Dankjewel, okay, man. Goed weekend, hè. Zelfs nou, ik zit er weer lekker in. Ja, oké? Ik, uh, ik trek nog een flesje open en mijn carnaval is begonnen hoor. Zometeen uh, doen we. The Voice Lift! Oeh. Oeh. Oeh, spannend, spannend, spannend! Chantal zit hier al drie uur te huilen over het op zo'n Ja, lekker belangrijk zeg. Ja, maar kom nou, je had beloofd Of weekend dat jankwijf. Wie? Ik? Nee, die Chantal. Wat? Van ik blij dat ik werk in het weekend. Nou, 3FM. Maakt werk. Weekend! Van je weekend. Het Huis van de Heer. Van de, de Heer. Hier op drie. Met zin sowieso Sowieso. En die zoie. De Mega op vijfde. Kort en klein. Oh en nee, Klein. Details. 3FM.nl Nieuwe single met Timbaland en Justin op Triangle. <laughs> ja, ik hoorde hier helemaal niet in het nummer namelijk. Dat is wel grappig, maar hij zit er echt op. Hij staat namelijk op de hoes dat hij erop staat. Hij danst niet gewoon mee, want dat deed hij ook in een clip van Promisius. Oh ja, ja, dat is waar. Hij danst op de achtergrond. Achter achtergrond als Een achtergrond Justin Timberlake, dames en heren. Ja, ja. En in ieder geval iemand die op Justin Timberlake... Ja, ja dat kan ook. Dus, ja. Maar dit was ja. uh, haar laatste grote hit, uh, Nelly en All good things come to an end. Daarvoor, die was leuk, hè? Wake Up Boom. Ja, de Boo Redleys. Ik denk dat we weer stijgen. We zien er weer zo'n lente nummer. Het was zo ineens weer, uh, was het 95 of 93? Uh, 93. Ik denk 394. Ja, hè? zoiets. Ja. Maar dan wel de lente van. Tim, niet op vast. Zal ik niet doen, Gerard. Ik zou niet DURVEN. Ik ben zo blij en ik maak hem al zo'n zorgen. Ik ben een beetje bang voor vanavond eigenlijk. Bang? Ja, nou, eens over de bang. Een beetje, beetje onzeker. Oh. Want uh, kijk, jij en Lucille gaan natuurlijk way, uh, ja, way, gaan back, wel, uh, way back. Ja, we gaan wel way back. Niet alleen omdat je dan onlangs weer gezellig hebt uh, lopen lingo op tv, maar dat ook inderdaad van vroeger met. Uh, is lingo, wat is dat tegenwoordig? Uh, dat is om een uurtje of zeven op Nederland. Uh, ja, maar, uh, oh. qua, qua zendgemachtigde. Oh, dat is de Tros. De Tros? Ja. Het oh, is dus geen uh, Avro-collega-middels. Nee, Oké, Avro maar je dus nee. okay, zijn dan collega's geweest en zo, weet je. En dan denk ik toch van, ja, dan zal ik er toch een beetje bij zitten... als het uh, derde wiel aan uh, de wagen. Nee hoor, ik gun jou haar ook. Ja? Ja. Ah. Trust me, het gaat goed komen. En dan nu. The Voice Live! ja. Yeah. Yeah. Wat een showprogramma is het toch, hè? Ja, hey, hello, hello, mensen. En het zijn mooie prijzen die je kan winnen. Echt voor de verandering, of eigenlijk nou, sinds vorige week eigenlijk... doen we gewoon mooie prijzen in dit ja, programma. die vervelende hebben we een keer hebben we over we Ja, dat was, het, uh, was uh, geen succes. Daar hebben we hebben klachten over. <laughs> van alles mensen helemaal thuis opvingen. <laughs> vingen. ik vind het een heel vervelende prijs. Ja, nou, daar hebben we dus uh, eigenlijk een rekening mee gehouden. Koninkland, u kent dat wel. <laughs> dus waarop nu? <laughs> mooie prijzen. Mooie prijzen. te weten, dubbele punt. De nieuwe CD van Fallout Boy, Infinity on Heimen. daarop natuurlijk de klapper. Van gewoon een hit. Uh, this ain't a scene, it's a goddamn arms race. Oh, daar red je je mooi uit, dat is mooi. Dank u. Um, we hebben natuurlijk ook de nog te fabriceren... maar echt daadwerkelijk op te sturen... extra weekend flesopener. De opener dat van elk weekend. Precies. We doen er ook een stapeltje extra weekend bierviltjes bij. Hè, voor alle rubbelende tafels. Of stoelen. Ja, dat is helemaal lastig. Maar. Of dat, dat je nieuwe stoelen hebt, dat ze te laag zijn voor de tafel. Moet je heel oh, veel bierviltjes is... hebben. Ja, dat zegt heel veel. Of, of, of onder de tafel of onder je stoelen, wat je zelf wilt. Ja, of je zag een stuk van de tafel, of ik natuurlijk ook. Of je, hey. je steekt de boel in de hand, weet ik veel. Bijvoorbeeld. Maar ja, dat uh, had je die stoelen ook niet hoeven te kopen natuurlijk. Het is eigenlijk vrij nutloos om dat eigenlijk te doen. Eigenlijk een beetje jammer, ja. Waar gaat het eigenlijk heen? Nou, naar de boodschappenband, want oh, ja. daar staat natuurlijk ook nog een prachtige prijs op die je ah, kunt winnen. Als jij kijk. belt met 09091336, tenminste als je weet welke bekende stem we hebben verbouwd in het nu volgende fragment. Ik ben nergens voelen. Ik hoor het al. Nu al? Ja, ik hoor het al. Zullen we nog eentje doen? Deze voor de, voor de lekers. Uh... Oh, Oké. Okay. Ja. Ik ben nergens zonder jou. Ik ben nergens zonder jou. Nou, dat vind ik sympathiek van je, Gerard. Maar ja. zullen zal even het spelletje spelen. Ik ben nergens zonder jou. Oh, nee, De laatste zet hebben het makkelijker namelijk. En dan wordt het wel heel erg snel uh, klaar en uh, afgehaald. Als je weet wie dit is, uh, bel ons op 0909 en winnen al die fantastische prijzen. Dankjewel. Oh, oh, <laughs> nou, um, hallo met de radio. Hallo, bedankt. Hans! En slaat me door, ik weet het niet. Dat is niet goed. Oh, bijna zeg! <lacht> dag, dag, dag. Die man hing al een half uur, hè? Ja. Zal maar om te zeggen dat hij het niet weet? Zeker nee. nog, dat lampje dat is al een week aan het branden. Volgens mij belde die vorige week al, <lacht> aan het einde van de voorslift. Volgende week ben ik de eerste. Ja, precies, van dat is waar. Krek niet waar is. Maar goed, we gaan even door. Even kijken of we echt mensen die het wel weten aan de telefoon kunnen krijgen. Hallo, extra weekend. Ja, hallo. Hallo. hallo. Met Ivo. Ivo! Ik denk gewoon Brandsteder. Ron Brandsteder, hè? Nou, ja. daar, daar hebben we ook een stukje van op band. Uh, oh, ja, wacht, hè. Ron... Dankjewel ah, Het lijkt er wel een klein beetje op. Nee, maar even luister. Ik ben nergens nee. oh, oh, ja. Dit, nou, ja, ja, ja, ja, ja, ik snap ja, nee. Eigenlijk snap ik hem wel, Ivo. Ja? Ja, het, ja, ja dus eigenlijk wel. Zo, zo lijkt hij op Ron. Ik ben nergens En dan helemaal de met die lach erachter. No. Nee, niet die oh. lach. Die, eh... Uh... Ah. Ja, dat is de lach van Ron Brandstede. Ik kan er niks aan doen, joh. Als je dat doet, Gerrit, dan wordt je hoofd helemaal paars. Jij vindt goddolende ja. gek. <laughs> Ik moet er ook weer aan het infuus na afloop van dit programma. De ja. romans heeft het even nagedaan. Ja, sorry. Ja, kijk, zo moeilijk heb ik het gedaan of je anus in je nek zit. Dat zie je wel. Nee, maar Ivo, het is niet goed. Nee. Jammer, niet gierlijk, Jammer, hè, wel, hè? Maar, ja. maar bedankt voor je komst naar de studio. Ja. Ja, ik kom een keer langs. Stek eens bij de uitgang. Oké. Okay. Oké. Okay. Dag. Dat is Ivo. Ik ken Ivo nog van vroeger. Ja, echt waar? Ja. Je hebt al zijn plaat, hij wil ze terug. Nee, nee, ze is hier allemaal andersom. Nee, de, de Ivo die, die luistert al jaren volgens mij naar wat ik doe. Nou, dat is toch prettig. Ja, zo'n fan. Blijf, je, je hoort wat het doet, met je. Ja, we worden gewaardeerd, uh... Ja, dat is toch leuk. Maar goed, geen rombrandsteden. Wie nee. is het wel? N336. <lacht> Bel nu. Tjoe. Hallo met wie? Ja. Hallo? Ze, ze worden steeds verlegen <lacht> ja. naar, naar ook. Maak eens een geluidje? Ja, bijvoorbeeld, ja, ja. Morgen, ja. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Hallo, extra weekend. Hallo, met Raymond. Raymond! Hallo, goedenavond. Hey, Ik denk dat ik al weet wie het is. Nou, nou doe ze mooi. Volgens mij is het Willem Hollen tegen Bram Moskovits. <laughs> <laughs> wel humor, maar niet goed. Wij, nee, oh, daar, nee, ja, dan uh, helaas. <laughs> Ja, wel goed, hè. dat is wel lachen. Eigenlijk moet je een prijs alleen maar voor dit antwoord. Ja, uh, blijven hangen. dan uh, krijg je een dingetje, ook een, een, dingetje. Een, een dingetje. Een dingetje. We sturen je een o, dingetje. Sta. Hartstikke leuk. Kan nou, zijn. Jij blij? Veel plezier. Ja, ja, ja. ja. Er wordt net geen sms door Ruud. Het is Robin van Bastina naar Adriaan. is oh, dus helaas Ruud. niet goed. Hé, <laughs> hey, we doen er nog één voor de eerste ronde. Want uh, ik, ik stel voor een tweede ronde. Vind ik spannend. Ja, vind ik mooi. Hallo. Hallo. Ja, Hallo? extra weekend aan de lijn. Het is Donald Duck. Donald Duck! <laughs> Wie denk je dat het is, Donald? Ja. Bert van Ernie. Uh, Donald Duck denkt dat het Bert van Ernie is. Snap jij dit programma nog? Snap ik dit programma <laughs> dat nog? Zeg het staat helemaal niet in mijn dit, hè? Ik heb weer een, een leeg script. Het is niet goed in ieder geval, en dan hang ik dat hangt ook op. Uh, zal ik <laughs> uh, voordat we verder gaan met de tweede ronde, even een andere... Jaaaa, ja, dit, ja, dit nou zegt Ja, zegt... Dit zegt genoeg. Als je ineens, ineens denkt van... Dan nou weet zelfs Katrien Duk het. Dan uh, bel even 0909 -1336. Heel benieuwd of je erachter komt. En vertel even Gerard, ja? welke fijne Charlotte is dit? Dit is een uh, nieuwe Charlotte uit uh, Engeland. Staat, oh. uh, op nummer 1 hebben we daar Mika, dat is de megaheid van de komende week. Maar op nummer 3, in de Britse hitparade, staat dit nummer. En ik vind hem leuk. Wat staat er op 2? Uh, dat weet nog niemand, maar we, oh. we zijn ergstig bang voor Nana Moeskoel. Cool. Dit is hier Just Jack, Stars in the Rise. They'll be making sure you stay amused. They'll fill you up with drugs and booze. Maybe you'll make the evening news.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 is het in the rise. Do want to go with stars in een karglasse klaar is? Hè? Is er een karglasse is? Uh, stars in... Uh, Nederland St it's window, is dat in je oh, okay. uh, ja. ogen, dit. hè? Ik vind hem leuk, Gerard. Leuk is die, hè? Yeah. Just Dank Jack. Wel. Just Jack, zo heetten ze. In, uh, Gewoon Jack, hè? Stars in the eyes. Yes. Het is dus tijd voor, uh, nou, ik hoop dan toch wel zometeen het uh, absolute goede antwoord... in uh, de toch redelijk moeilijke... The Voice Lift! Ik denk hij is te doen, maar het valt tegen, Fuck. inderdaad. Hè? Ik ga nog één keer die laatste laten horen, want dat zou, uh, zou zomaar kunnen. Die wie was ja. dit? Wie was dit? Zo Hallo dan, met wie? Hallo, ik Met wie? Met Francine. Francine! Wat denk jij? Ik denk het is Gerard Joling. Gerard Joling! Dus die lijkt rood... er niet op, joh. Nee, het is niet Gerard Joling. Die zou dat ook tegen niemand zeggen, zoiets. Nee. Ik ben nergens Nee, die nee, zou dat nee, tegen nee, niemand nee. zeggen. Nee, dat is absoluut waar. Maar een dappere, dappere poging, Francine. Dankjewel. Goed Dankjewel weekend, meid. Dag. Dag. Oeh, het waren er heel veel. Oh, Oeh, dat, dat is een ja. heel koor, Heel gezellig, uh, vriendelijk. Ja, okay. De sfeer zit er goed in. <tie> Hallo dan, extra weekend... Hallo met Chris! Chris! Wat denk je, Chris? Ik ben Hans-Tielwijk. Hans-Tielwijk. Hans oh ja. is dit, dit is toch te makkelijk deze? Ja, het lijkt mij wel, oh, ja. joh. is niet goed, hè? Het is niet goed. Hé, hey, Dag, Chris! Hé, hey, fijne uitzending! Yo! Jezus, Chris! Nee, die is het ook is het, niet. Uh, nou, hallo! Hallo met Hans! Hans! Is het eerste of tweede Hans? Eh, uh, dit de weer, hè? De tweede Hans die van al line de tweede hebben tweede Hans, nou uh, Hans, nou, nou. wie denk jij dat het is? Ik denk dat het uh, Tommy is. Poei! Nee, is niet. Ik ben nergens is niet goed. Tommy, haal op! Ja, we moeten het toch vinden, hè? Hallo! Hallo, mijn Ceylon. Ceylon! Goedenavond. Je cholesterolmeten gaat af. Nou, nee, dat is een vrachtwagen naast mijn dok. Oh, heb oh. jij weer. Maar natuurlijk. Niet aan de hand. Wie denk jij dat dit was? Ik denk dat het uh, maandens twee geleden is uh, opgenomen dat Giel delen was tegen de taxichauffeur. Ik ben nergens, <laughs> <laughs> uh, Nee, nee, nee, helaas. Helaas, houd het op. Goed weekend. Anders jij wel. Ik Doei. denk dat we een hint moeten doen en hem uh, over uh, de klok van uh, acht uur moeten heen uh, tillen. Ik geloof het ook. En de hint is? Blauw haar. Of oranje. Of rood. Geel. Groen. Paars. Gespikkeld. Zwart. Roos. Bruin. Genoeg ins lijkt mij, hè? Ja. Oh ja, het is carnaval, hè? Huh? Even een hoenpapa-versie daar, hoor. Ik zet even mijn feestneus op, hoor. Vind ja, je goed zo'n feestneus? Dank u. Oh, what waiting for? Op 18 chance, you oh, oh, oh. Oh, what waiting Op 18 Allemaal omgang. Van welke muziek je ook houdt en bij welke bank je ook zit, die ING-kaart is een creditkaart voor iedereen. En wie nu ja zegt tegen een ING-kaart Classic en van muziek houdt... Oh wat Nou ja, muziek houdt, krijgt de nieuwste iPod gratis. Dus vraag ook een ING-kaart Classic aan op ing Daar vind je ook het prospectus en actievoorwaarden. Je ontvangt de iPod na goedkeuring van je aanvraag. Mooie plaatjes schieten voor de Big Ben. Uitzicht over Piccadilly vanuit een dubbeldekker. Slenteren door Hyde Park. Het leukste van Londen kost eigenlijk niks. En met British Airways bij je er al vanaf 58 euro. Een enkeltje Amsterdam-Londen vanaf 58 euro inclusief belasting en toeslagen. Voor de precieze voorwaarden surf naar BA.com. Londen begint met British Airways. Dit jaar ga ik voor het eerst op wintersport, En het maakt me niks uit of er sneeuw ligt of niet. Mij gaat het om de après ski Zo'n uitgebreide reisverzekering heb ik dus niet nodig. Kan dat nou niet anders? De oplossing is altijd simpel. Met de doorlopende reisverzekering van FBTO bepaal je zelf welke onderdelen je afsluit. Zo kies je de dekking die het beste bij je past en betaal je niet te veel. Zo mag ik het horen. Www.